Reputatiecoaching podcast aflevering 29. Hallo en hartelijk welkom bij de podcast over reputatiemanagement en reputatiecoaching, het verbeteren van je online vindbaarheid en optimalisatie van je website voor zoekmachines. Ook deze week breng ik je weer nieuws en tips waarmee jij je significant kunt onderscheiden van je concurrenten om zo meer business naar je toe te trekken. Als eerste moet ik iets rechtzetten van vorige week. Vervolgens heb ik de vindbaarheid van de podcast in iTunes verbeterd. En ik heb nieuws over Waze, de sociale navigatie-app. Als vierde topic heb ik een leuke alternatieve tip voor je... om oude content opnieuw onder de aandacht te brengen. Het eentje van DuckDuckGo groeit flink. Heb je nog geen mobiele site? Ga hem dan maar snel maken. Ik heb nieuws over Facebook en een aantal interessante feiten... over responsive design voor e-mail. Als laatste heb ik een lijstje met vijf manieren om jouw blog of website onder de aandacht van anderen te brengen. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Tja, vorige week is een beloofd onderwerp tussen wal en schip gevallen. Ik zou namelijk leuke bevindingen delen over zoektermen, excuses hiervoor. Dus begin ik vandaag met de zoektermen. Ik heb je al eens verteld dat ik Google Analytics gebruik voor het bijhouden van de statistieken van al mijn websites. Dus zo ook voor www.reputatiecoaching.nl Hoewel Google steeds minder zoektermen toont, is het toch interessant om eens te kijken waarop pagina's in de site nu worden gevonden... terwijl ik de content daar niet specifiek op heb afgestemd of geoptimaliseerd. De aanleiding dat ik hierover wil vertellen is een voorval van twee weken geleden... Ik kreeg toen een voicemail op de reputatiecoaching Hotline waar ik niet echt een touw aan kon vastknopen. Die zal ik je even laten horen. Goeiedag, u spreekt met uh, Ik heb moeten constateren dat er mensen over een wandelpaardje provinciaal monument rijden, omdat een adres verkeerd in het to Tom TomTom staat. En nu gaat het monument stuk. En dat betreft weer dijkje nummer 8 in Bergen-Noord-Holland. Uh, ik ga mijn telefoonnummer niet geven, want ik bel u liever zelf even terug, want ik herken uw nummer waarschijnlijk niet. Dus um, ik ga u gewoon nog een keer bellen, maar ik wil alvast een vooraankondiging doen. Dat Wierdijkje, nummer 8, Bergen-Noord-Holland, verkeert in de TomTom -tom staat, waardoor een provinciaal monument stuk gaat. Hartelijk dank voor uw aandacht. Zoals je in de voicemail kunt beluisteren, is er iets met een adres in Bergen wat niet klopt in de TomTom. -tom. Er was geen nummerweergave, dus je kon de beller in kwestie niet terugbellen. De volgende dag belde de dame weer. Zij was in de stellige overtuiging dat ze TomTom Tom belde en dus vertelde ze mij nogmaals hetzelfde verhaal. Ik moest haar in zekere zin teleurstellen omdat ik er niets aan kon doen en ik geen medewerker was van TomTom. Wel Tom. heb ik haar geholpen met het vinden van het gratis 0800 nummer van TomTom, Tom, zodat ze daar haar probleem kon neerleggen. Het bleek dat Bella mijn artikel over het toevoegen van een bedrijf op TomTom Places had gevonden... waarna ze daar vermelde telefoonnummer heeft gebeld. Nu is dit een grappig voorbeeld, maar zo zie je maar dat met het schrijven van teksten... in de zoekmachines soms dingen anders kunnen lopen dan je verwacht of wenst. Op 3 december 2012 bracht ik de eerste podcast uit. En vanaf dat begin meet Google Analytics ook al de bezoekersstatistieken van deze site... Ik geef je hier de 10 opmerkelijkste zoektermen waarop de site inmiddels is gevonden met links naar de desbetreffende pagina's. 100% NL Podcast Hoe handig is een app voor een kapper? Hotel 13 aflevering 21 Hotelkamerveiling verificatie Ik heb het nog nooit gedaan aflevering 5 Onzinnige infographics GPS-coördinaten naar adres op zoek naar reizigers Yahoo! Hotmail. Stelletjes die elkaar via social media kennen. Plaats op foto markeren met rode stift. Tot zover het beloofde stukje over zoektermen en hoe dit anders kan uitpakken voor je site dan verwacht. Heb jij nog een leuk voorbeeld van een geheel onverwachte zoekterm waarmee jouw site is gevonden? Laat het weten en reageer onder de show notes van deze podcast. Je kunt de transcriptie en links naar de diverse sites die ik in deze podcast noem. Vinden op www.reputatiecoaching.nl dus slash 29, 29. Al leert men, dat geldt ook voor mij. Ik zal nooit beweren dat ik alles weet en dus uitgeleerd ben. Zo zat ik deze week te lezen op de site van Pat Flynn en heb ik ook een paar video's van hem bekeken over podcasting om te zien of ik er nog één of meer praktische tips uit kon halen. En inderdaad, ik heb weer iets nuttigs opgepikt. Laat ik je vertellen wat ik las en waar ik dan ook meteen iets mee heb gedaan. Het ging over de gegevens die je bij je podcast laat verschijnen in iTunes. Deze gegevens kun je buiten iTunes of Apple aanpassen als je alles goed hebt ingesteld. Hoe dat in zijn werk gaat wil ik even buiten beschouwing laten. Wat ik wel met je wil delen is wat ik concreet heb aangepast om daarmee de vindbaarheid van de podcast te vergroten. Als eerste de naam van de auteur van de podcast. Daar had ik in iTunes eerst gewoon staan Eduard de Boer. Het blijkt dat ik de auteurtekst kan aanpassen in de Blueberry Powerpress plugin... en op advies van Pat heb ik dit veranderd in... Eduard de Boer, dubbele punt, online reputatiecoach, podcaster, spreker, auteur, Google vertrouwde fotograaf. Dit bevat in ieder geval wat meer relevante zoektermen dan mijn eigen naam. Ik wacht namelijk niet dat mensen specifiek op mijn naam gaan zoeken in iTunes. Het andere wat ik heb aangepast zijn de titel en de omschrijving van de podcast. De titel luidde eerst alleen reputatiecoaching... Dat is ook niet echt sterk als zoekterm. En dan de omschrijving. Ik wist niet dat de omschrijving maximaal maar liefst 4000 karakters mocht bevatten. De tekst die ik bij het initiële configureren van de podcast als omschrijving had ingesteld was Nieuws, tips en trucs om jouw reputatie te meten, verbeteren en promoten. Als ik dit nu teruglees had ik ook wel kunnen bedenken dat dit vrijwel geen relevante zoektermen bevat. Ik heb al eens verteld dat ik de podcast laat lopen via Google Feedburner. Dit leverde me in podcast 26 nog het probleem van een stagnerende RSS-feed op. Mijn feedburner kun je ook heel gemakkelijk de titel en omschrijving van je RSS-feed aanpassen. Inmiddels heb ik de volgende wijzigingen doorgevoerd. De titel is veranderd in Podcast. dubbele punt, online reputatiemanagement, internetmarketing, contentmarketing en lokale SEO. Dat is al een heel stuk langer. En de omschrijving is nu geworden, een online reputatie opbouwen kost jaren. Hoe promoot je nu jezelf op internet als iemand met reputatie? Hoe laat je je reputatie blijken? Laat Eduard je coach zijn om je te helpen om te werken aan jouw online reputatie en het verbeteren van je imago. Eduard de Boer, aka de Reputatiecoach, onthult alle strategieën, tips, ideeën... waarmee jij je voordeel kunt doen voor het verbeteren van je online reputatie en online vindbaarheid. Online reputatiemanagement wordt steeds belangrijker, evenals jezelf presenteren als een autoriteit... Ontdek op het weblog en in combinatie met de reputatiecoaching Podcast... hoe je jouw online reputatie op het volgende niveau kunt brengen. Werk nu aan je reputatie om meteen je reputatie voor jou te laten werken. Dat is nu de nieuwe omschrijving. Ik ben benieuwd of deze aanpassingen verder bijdragen tot het vergroten van het publiek... en of de podcast nu nog vaker zal worden gevonden in iTunes. Want laten we wel zijn, iTunes is net als YouTube een soort van zoekmachine. Mensen zijn in iTunes niet alleen op zoek naar muziek of films maar ook naar boeken en andere multimediale content. Dus is het raadzaam om ook de content in iTunes zo te presenteren dat de er vindbaarheid ervan wordt gemaximaliseerd. In podcast 26 heb ik je verteld over Waze, de sociale navigatie-app uit Israël. Ik had toen binnen anderhalve week tweemaal gehoord over een potentiële overname van dit bedrijf. Mogelijk zouden zowel Facebook als Google geïnteresseerd zijn om het bedrijf over te nemen en ook werden Apple en Foursquare toen in de media als potentiële kopers geopperd. Het leek toen het minst aannemelijk dat Google het bedrijf Waze zou overnemen, te meer dat Google natuurlijk haar eigen navigatie-app heeft. Echter, eerder deze week las ik onder andere op iax.nl, in de Wall Street Journal en op Search Engine Land dat Google inmiddels maar liefst 1,3 miljard Amerikaanse dollar heeft betaald voor de overname van Waze. Dat is een gigantisch bedrag voor het bedrijf uit Israël waar in totaal zo'n 100 mensen werken. Het geeft maar eens te meer aan dat geogerelateerde sociale netwerken en locatie steeds meer aandacht krijgen. Locatie, locatie, locatie is een veelgoord credo in de markt in het algemeen en in de zoekmarkt in het bijzonder. Volgens het bedrijf wordt de app in 190 landen gebruikt en heeft het een community van circa 70.000 actieve leden die helpen de kaarten te actualiseren, details zoals lokale benzineprijzen en locaties van flitspalen en camera's up-to-date te houden. Het lijkt voor de hand te liggen dat Google de app als standalone app laat bestaan, vooral omdat er zo'n actieve en loyale groep van gebruikers achter zit die continu de gegevens aanpassen en actualiseren. Op deze manier zou Google toch relatief goedkoop haar Google Maps actueel kunnen houden door de belangrijkste gegevens uit Waze over te nemen. Volgens de Wall Street Journal gebruikt Apple voor haar applicatie ook gegevens uit Waze voor de app Apple Kaarten. Als Google nu Waze overneemt, of heeft genomen, kan zij Apple deze pas afsnijden... waardoor Apple nog meer moeite zal krijgen met het verder verbeteren van haar kaarten- en navigatie-app. Daarnaast is Google nu enige tijd bezig om Google Maps socialer te maken. Daarover heb ik je al bericht in podcast 25 en podcast 26. Dat kan ook de reden zijn van de overname van Waze. en enfin, we zullen het zien hoe zich dit verder ontwikkelt en wat Apple doet... Ik las eind 2012 trouwens dat de Rabobank mogelijk verwachtte dat Apple het bedrijf TomTom zou overnemen. De Rabobank achtte toen de kans hierop 30%. Dat zou natuurlijk dan Apple opeens weer letterlijk en figuurlijk op de kaart zitten. Maar goed, voorlopig is TomTom nog niet overgenomen, dus de laatste kaarten zijn nog niet uitgespeeld. Opmerkelijk was het toen eerder deze week eenmaal bekend werd dat Google Waze wilde overnemen, de koers van TomTom aanzienlijk steeg. Volgens beleggingsanalisten maakte deze actie TomTom Tom ook een gewilde overnamekandidaat. Nog meer locatiegerelateerd nieuws. In plaats van dat je met een app in je omgeving op zoek kunt naar bijvoorbeeld leuke restaurants of de meest dichtstbijzijnde tandarts, kun je binnenkort ook op zoek naar iPhone-apps die in je omgeving worden gebruikt. Eerder deze week kondigde Apple aan dat je in iOS 7 kunt zoeken welke iPhone-apps er in je omgeving door anderen worden gebruikt. Tijdens de presentatie ging Eddy Cue van Apple niet diep in op de details, maar het vermoeden is dat gebruikers straks aangeven dat zij bereid zijn hun appgegevens aan anderen in de omgeving bekend te maken. De release van iOS 7 staat overigens voor de herfst van 2013 gepland. Ik zie nog niet meteen het grote voordeel hiervan in, anders dan dat de iPhone je bijvoorbeeld op de hoogte kan brengen van een Formule 1 app als jij op een Formule 1 wedstrijd rondloopt. Ongetwijfeld zijn er slimme figuren die uit deze nieuwe functionaliteit ook weer keiharde euro's weten te halen. Apple doet de meeste dingen tenslotte ook niet voor niets. Vorige podcast heb ik je redelijk uitvoerig verteld over hoe ik op dit moment bezig ben... met een content marketing project door bestaande content in andere vorm te hergebruiken en opnieuw te publiceren. Dat is iets wat ik de komende tijd gewoon blijf doen. Maar afgelopen week hoorde ik in de Content Warfare podcast van Ryan Henley een leuke tip om relatief oude content nieuw leven in te blazen. Hij vertelde over de plugin Tweet Old Post voor WordPress. Zoals de naam van die plugin al suggereert, helpt die plugin jou om je oude blogberichten opnieuw te tweeten. De plugin kent ontzettend veel mogelijkheden om de configuratie aan te passen. Ik heb de plugin Tweet Old Post eerder deze week op een bestaande site, maar niet op www.reputatiecoaching.nl geïnstalleerd en geactiveerd. De plugin is nu ingesteld om elke 8 uur een bericht te tweeten dat minstens 60 dagen oud is. En omdat de betreffende site meer dan 500 artikelen heeft, duurt het met zo'n 3 tweets per dag wel eventjes totdat alle berichten een keertje opnieuw op de Twitter timeline zijn verschenen. De site waar de plugin op staat is gekoppeld aan een Twitter account met bijna 1000 volgers, dus het is interessant om te zien wat voor effect deze plugin heeft. Om de meetresultaten niet te vertroebelen, vertel ik je nu nog niet op welke site de plugin draait. Echter, het effect was maar kort meetbaar, want anderhalve dag nadat ik de plugin had geïnstalleerd, stopte die met werken. Wat een grap. Ik dacht eerst nog even dat ik misschien zelf een fout had gemaakt, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus heb ik via Twitter de programmeur van de plugin een tweet gestuurd. Een goede tien uur later kwam er een algemene tweet van Ajay Mataru, waarin hij schrijft Tweet old post has stopped working. It's a known issue. We'll release an update tonight. Dus moest ik even wachten tot ik verder kon met het experiment. Maar inderdaad, de volgende dag logde ik in op het WordPress dashboard van de betreffende site en kon ik de update downloaden en bijwerken. Een paar seconden later werkte de plugin weer als tevoren en ik hoop dat hij nu voorlopig blijft werken. Dan kan ik tenminste kijken of het mogelijk bijdraagt tot meer bezoekers op de site. Over een tijdje zal ik mijn bevindingen echt met je delen. De nieuwe zoekmachine DuckDuckGo met het vriendelijke eendje kwam in podcast 5 ook al eens aan bod. Maar het kleine eendje wordt groter en groter. Afgelopen maandag werden er op één dag maar liefst 2 miljoen zoekpogingen op de zoekmachine uitgevoerd. En dat betrof enkel en alleen de door mensen uitgevoerde zoekopdrachten. Natuurlijk komt dit bij lange na nog niet in de buurt van Google, Bing en zelfs Yahoo. Maar ik vind het in ieder geval interessant om te zien hoe een nieuwkomen toch in staat is... een beetje marktaandeel van de echte grootmachten in de zoekmarkt af te snoepen. Heb jij DuckDuckGo al eens geprobeerd? Wat vond je van de resultaten en de manier waarop de resultaten worden vertoond? Geef je reactie onderaan de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl/slash 29. In de show notes vind je overigens ook een grafiek waarop je de groei van Duc Ducco in de tijd kunt bekijken. Nieuws over mobiele sites van Google. In 2009 introduceerde Google al het begrip sitespeed, maar toen werd het nog niet als factor meegenomen in de ranking van sites in de zoekresultaten. Dat kwam pas later. In de show notes heb ik een video opgenomen waarin Matt Cuts wordt geïnterviewd. Vanaf 2 minuten 35 komt de sitespeed aan bod. Het is algemeen bekend dat de laadsnelheid van pagina's sindsdien al lang wordt gebruikt als een van de honderden factoren die bepalen hoe hoog een website scoort of een webpagina scoort in de zoekresultaten. Maar afgelopen week op de SMX Advanced maakte Matt Cuts bekend dat een tragere mobiele site binnenkort een negatief effect heeft op de ranking. Dus als je een trage mobiele website hebt, dan kan die mogelijk lager gaan scoren in de zoekresultaten dan dat die nu scoort. Deze feature is nog niet live... maar Google wil webmasters en webdesigners alvast hierop voorbereiden... zodat ze maatregelen kunnen treffen. Ten aanzien van mobiele websites deed Google nog een paar aankondigingen. Ten eerste, als je website niet goed te bekijken is op mobiele devices... dan heeft dit een negatief effect op je rankings. En ten tweede, stel je gebruikt een aparte hostname voor je mobiele website... dus bijvoorbeeld m.mijnwebsite.nl. Als je alle urls op je site... Alleen maar naar die URL doorstuurt op het hoofdniveau, in plaats van naar de relevante pagina, wanneer je de site vanaf een mobiel apparaat benadert, heeft dit ook een negatief effect op je ranking. Samenvattend, als je nog geen mobiele site hebt of je mobiele site is belabberd opgezet of presteert ondermaats, dan ga je gewoon omlaag in de zoekresultaten. Twitter heeft ze. Google Plus heeft ze. Instagram heeft ze. En nu heeft Facebook ze ook. Het was al een tijdje geleden aangekondigd, maar vanaf deze week heeft Facebook dan ook de al onbekende hashtags om content te categoriseren. Voor de mensen die niet weten wat hashtags zijn, heb ik de definitie van het woord hashtag opgezocht op Wikipedia. Daar staat, een hashtag is een woord of zin met als prefix het hekje symbool. Een woord dus inclusief het kardinaalteken of terwijl hekje als voorvoegsel. Door deze combinatie wordt een bericht eenvoudig gevonden. Momenteel worden hashtags gebruikt bij verschillende populaire social media websites zoals Twitter en Google+. Hierbij wordt de hashtag vooral gebruikt als een tag-aanduiding. Deze aanduiding kan bestaan uit slechts één woord of meerdere woorden al dan niet gescheiden door een underscore in plaats van een spatie. Tot zover de definitie. Hoewel Twitter wel zogenaamde trending topics of populaire onderwerpen heeft, zul je deze voorlopig te vergeef zoeken op Facebook. Facebook heeft namelijk aangekondigd dat dit pas over een paar weken beschikbaar zal komen. Maar als je nu op Facebook naar een onderwerp met een bepaalde hashtag zoekt... verschijnt er onder het zoekvenster een geel vlakje met een document... en daarbij de hashtag waarop je zoekt en het woord hashtag... zoals je in de screenshot in de show notes kunt zien. Een ander interessant artikel kwam ik tegen op Frankwatching. Dit artikel is geschreven door Martijn Groeneweg en Matthijs Visser. Zij schrijven over het effect van responsive design voor e-mailberichten... Even voor de volledigheid. Responsive design is een manier om HTML in combinatie met CSS zo te maken dat bijvoorbeeld websites zowel op grote schermen als op tablets en smartphones goed worden vertoond. Dit artikel beduurt hierop voort en richt zich nu in het bijzonder op e-mail. Ik citeer een stukje uit het artikel. Er wordt veel over de voordelen van responsive design geschreven, maar belangrijker is de vraag, wat is de toegevoegde waarde van responsive design in het hele proces naar conversie? We hebben onderstaande test opgezet waarbij we een responsive e-mailcampagne hebben vergeleken met een normale e-mailcampagne. Bij de responsive e-mailcampagne waren zowel de e-mail als de landingspagina responsive. Bij de normale e-mailcampagne waren de e-mail en de landingspagina niet responsive. De test is gedaan op een business to consumer database die vaker commerciële e-mailcampagnes ontvangt. In deze test werd een energieleverancier gepromoot. Tot zover het citaat. De onderzoekers kwamen tot de volgende resultaten. Responsive design heeft geen effect op het openingspercentage. Het totale aantal kliks naar de landingspagina was bij de responsive e-mails 9% hoger. Het aantal unieke kliks vanuit de responsive e-mails is 14,1% hoger. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de conversie, oftewel het aantal mensen dat daadwerkelijk actie onderneemt. In de test werd het achterlaten van naam en contactgegevens door een bezoeker als conversie beschouwd. Het aantal conversies bij de responsive e-mailcampagne lag op 177 personen. Maar bij de normale e-mailgroep waren er 154 conversies. Dit is een verschil van 15%. Maar als alleen naar de conversies op een mobiel apparaat wordt gekeken... liggen de getallen echter totaal anders. Bij de responsive e-mailcampagne zijn er 31 conversies tegen slechts 4 bij de normale e-mailcampagne. Dat is een verschil van 775 procent. Ook hierin onderscheidt de responsive e-mailcampagne zich van de normale e-mailcampagne. De conclusies van de onderzoekers luiden als volgt en ik citeer. Is responsive design een techniek waardoor de conversie direct omhoog schiet? Nee, maar het levert absoluut een toegevoegde waarde in het proces naar conversie op de landingspagina. Het volgt niet alleen het gebruikersgemak voor lezers... Maar het is voor marketeers een goede manier om conversie te verhogen. Mobiele ontvangers scannen die e-mail langer en er zijn meer kliks naar de landingspagina. Maak een analyse van je database en bekijk hoe groot de groep is die profijt heeft van een responsive e-mailcampagne. Hoe groter deze groep is, des te meer toegevoegde waarde heeft responsive design bij het verhogen van conversie. Tot zover het citaat. Als laatste voor vandaag heb ik weer een lijstje met een paar tips. Deze keer zijn het vijf tips om gratis je blog onder de aandacht te brengen van anderen. Want alleen een website maken en publiceren brengt je nog niet echt business. Als eerste tip, zoek gelijksoortige sites en bied aan om een blogbericht als gast te schrijven en al daar te publiceren. Veel sites hebben altijd behoefte aan verse, unieke en relevante content. Dus dan kan dit een welkom aanbod zijn. De meesten zullen wel eisen dat het artikel niet ergens anders is of wordt gepubliceerd. Als tweede tip, wellicht een overvloede, maar deel je bericht op social media. Natuurlijk moet je een tweet versturen over je bericht, je bericht posten op Facebook en Google+. Maar als je één of meer afbeeldingen in hebt, dan raad ik je ook zeker aan die te pinnen op Pinterest. Zo post ik af en toe een infographic die ik ergens vind en deel die vervolgens op bepaalde borden op Pinterest. Sommige van die pins worden een flink aantal keren gerepint, hetgeen een positief effect heeft op het aantal links naar het bijbehorende artikel op de site. En omdat dit een social signal is, zal dat door Google minder snel als linkspam worden gezien. Of je moet natuurlijk 10.000 repins uit het zwarte circuit kopen, dat valt wel op. Tip nummer 3. Wees daar waar je markt of publiek ook is. Dus als jouw publiek veel op bepaalde fora of andere discussiesites of Google Plus communities zit, ga dan daar ook elke dag naartoe. En ga dan niet meteen enthousiast je producten en of diensten verkopen, maar bouw ook daar eerst aan je reputatie. Want je kunt ervan uitgaan dat de meesten je niet kennen en dus in eerste instantie je mogelijk argwanend in de gaten zullen houden. Als vierde tip, gebruik ook eens andere gratis diensten om af en toe eens relevante en of unieke content te publiceren zoals wordpress.com, tumblr of blogspot.com van Google. En de laatste tip, bouw een band op met marktleiders of specialisten in jouw vakgebied. Neem een interview af en publiceer dat op je blog. Zo zie ik bij elk interview dat ik een host aan verkeer krijg op de site... en op de podcast als ik iemand interview. De verklaring daarvoor is heel simpel. Een interview streelt het ego van de geïnterviewde... en dus zal deze persoon het ook op zijn of haar eigen website bekendmaken... dat hij of zij is geïnterviewd. Ik vraag alleen altijd wel of men een link naar mijn site wil opnemen... om naar het interview te verwijzen. En prompt zie ik dan nu dus opeens de dagen volgend op het interview... een toename in de bezoekersaantallen. Hiermee kom ik aan het einde van deze aflevering... Ik moet een beetje voortmaken, want zometeen heb ik op Skype een interview met een heel interessante gast. Dat interview komt volgende week in de uitzending. Oeh, en als het jou leuk lijkt om door middel van een interview in de podcast te komen... of heb je een leuk verhaal te vertellen, neem dan contact met me op... en wie weet zit jij in een volgende podcast. Ik hoop dat er in deze podcast voor jou weer interessante nieuwtjes en bruikbare tips tussen zitten. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.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 Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de podcast. Als laatste kun je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvang je altijd het, als eerste het laatste nieuws wat ik publiceer... en automatisch elk kwartaal het reputatiecoaching podcastboek van het afgelopen kwartaal. Surf daartoe naar www.reputatiecoaching.nl slash nieuwsbrief en schrijf je meteen in. En je kunt rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten... door op de tap aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken.